Middernacht, het begin van zondag 7 april. Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Bij de cyberaanval op banken is niet ingebroken in de computersystemen. Dat benadrukt het ministerie van Veiligheid en Justitie. Onbekenden hebben gisteren de servers van banken... met enorme hoeveelheden data bestookt, waardoor ze vastliepen. Ook het Ideal Betalingssysteem was urenlang onbruikbaar. In Landsmeer, boven Amsterdam, heeft de politie een drugslaboratorium ontmanteld...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 De winsten van de verzekeraars zijn gestegen doordat patenten op veel geneesmiddelen de laatste tijd zijn verlopen. Voor dure merkmedicijnen komen daardoor goedkopere middelen in de plaats. Het kan vaker voorkomen dat grote spaarders een deel van hun geld verliezen als een bank moet worden gered. Dat heeft Eurocommissaris Reen gezegd. Hij benadrukt wel dat spaargeld onder de 100.000 euro altijd veilig is. Daarmee volgt hij de lijn van Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem. In de eredivisie heeft PSV een moeizame overwinning geboekt... bij hekkensluiter Willem II. Het werd 3-1. PSV staat nu in punten gelijk met koploper Ajax... dat de komende dag thuis tegen Heracles speelt. Ook Vitesse kwam in punten gelijk met Ajax. De club won met 3-0 van NAC. Verder werd FC Twente Rode JC 2-0... en eindigde Peksvolle RKC Waalwijk in 1-1. Het weer het koelt vannacht af tot een paar graden onder nul...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 Elke zaterdagavond interview ik iemand die op een kamer even tot rust mag komen. En ja, in die rustige momenten komen meestal de mooiste verhalen los. En ja, vanavond denk ik dat we een avond tegemoet gaan vol met uh, mooie verhalen. Maar vooral ook met actualiteit. Want ja, we hebben net wel naar het nieuws geluisterd. Maar ja, het meeste nieuws lees je natuurlijk al via nu. Het is uh, de site met maar liefst 7 miljoen unieke bezoekers per maand. En nu.nl werd het mediamerk van het jaar 2012. Kortom, het is iets waar je niet meer omheen kan. En ja, dan heb je het liefste de hoofdredacteur van nu.nl op de kamer zitten. En dat hebben wij vanavond. Achter de deur van Kamer 108 staat Wouter Baks, hoofdredacteur van nu.nl... Ik klop aan. Kijk, voilà. En de deur gaat direct hey, open. Hoi, Goedenavond. Ja, we luisterden net naar het uh, ANP-NOS-journaal. Heb jij ook nog meegeluisterd of wist je alles al? Nou, ik hoorde een beetje het gebabbel op de achtergrond... en ik geloof dat ik het wel gezien had, inderdaad. Ja? <laughs> Wat er wel, eens wel was speelt. Uh, luister jij ooit nog naar het uh, uh, radiojournaal om de hele uren... of weet je alles mee? Nou, achter het stuur. Achter het stuur. Maar voor de rest uh, volg, ik, uh, volg ik zelf natuurlijk ook wel achter mijn scherm... zeg maar uh, de Pest zelf. Ja. Uh, en je komt natuurlijk heel wat keren op nu.nl zelf. En uh, nu staat hier op, uh, op deze kamer ook nog teletekst uh, 101 uh, ja. voorgeschakeld. Uh, zie jij dat nog wel eens? Eigenlijk nooit. Eigenlijk nee? nooit. Nee, nee, ook omdat je als je naar ANP kijkt... Uh, als je dat volgt, zeg maar, dan, uh, dan weet je in elk geval al wat hier staat. Ja. Want zij zijn hofleverancier, als ik het goed begrepen heb. Uh, ja, dit is wel heel erg uh, 1.0 inderdaad. Ja, <laughs> ja, <laughs> ja maar zeker. dit is toch ook een beetje mijn ja. verslaving nog ja, altijd. Ja, zeker. Uh, ik, denk, ik... ik denk dat het voor heel veel mensen nog geldt, hoor. Hoe lang nog? Ik denk uh, dat het heel snel afgelopen is. Weet je, um, je merkt het... Uh, kijk, waar kranten zich vaak afvragen... Uh, hoe krijgen we jongeren erbij... Vraag wij ons wel eens af, hoe krijgen we de ouderen erbij. En die gaan nu zeg maar van teletext naar tablets en dat soort dingen allemaal. Dat kun je eerst merken. En dan komen ze bij jullie terecht. Ja, ja. ja ook omdat de laadtijden natuurlijk veel sneller worden. Hè. Ik bedoel, als je een bericht optuigt met een foto en een infographic, uh, en je doet er nog een slideshow bij, of weet ik veel wat. Uh, dan was dat nog niet zo lang geleden best wel veel gedoe. Voordat je telefoon het allemaal binnen had. Maar nu gaan we naar 4G toe. Dus dan kan het allemaal probleemloos worden ingeladen. Nou, um, we houden even rustig. Want we zitten <laughs> natuurlijk toch uh, op Radio 1. Uh, misschien zijn er uh, ook nog mensen die niet uh, precies alles kunnen uh, volgen als het over 4G gaat. Ja, en laatst. Ja. Snel internet even, bla bla bla. Um, uh, kan jij kort even nu.nl uitleggen? Want veel mensen denken nog dat jullie gewoon teletext overtypen... of gewoon het, uh, het nieuws uh, uh, uitleggen. Ja. Maar dat is niet zo. Kan je even duidelijk ja. maken wat nu.nl precies is? Ja. Nou, Zo is het wel ooit begonnen. Hè? In 1999 zijn een paar slimme jongens gewoon allemaal nieuws gaan verzamelen... zo snel mogelijk. En dat zijn ze gewoon het eerst gaan publiceren. Uh, dat is ook een hele, hele tijd zo gebleven. Uh, en dat doen we nog steeds. Want we brengen het laatste nieuws het eerst. Dat is wat we graag willen. Uh, dat betekent dat we ook nu nog veel nieuws plaatsen van persbureaus. ANP, Novum, EPA, Reuters, AFP, fotopersbureaus, noemen we het allemaal maar op. Maar we maken nu steeds meer eigen nieuws. Nu, 30 tot, tot ongeveer de helft van de berichten die we nu maken, maken we zelf. Of is, zeg maar, ANP-nieuws wat we aankleden. Door het te checken, door de dingen mee te doen... door de multimediale trucendoos open te doen. Dus door de video aan toe te voegen, slideshows te maken... kaartjes bij te maken of infographics. Dus we zijn hard bezig om ja, net zo'n grote nieuwsbron te worden als kanten bijvoorbeeld uh, zijn. Is, is jouw redactie, want jij bent daar hoofdredacteur, dus uh, de grote baas... is jouw redactie hetzelfde als een, een, een krantenredactie? Zitten daar allemaal mensen achter uh, computers? Kan je dat een beetje beschrijven ja. nou, hoe dat de, eruit ziet? Nou, er zitten wel mensen achter computers, dus het zijn er wel een stuk minder. Uh, Nu.nl heeft ongeveer 20 vaste redacteuren en zo'n 40 freelancers... die ook min of meer permanent voor ons werken. En op werkdagen zitten we ook inderdaad bij elkaar. Dat is ook een heel goed en leuk, want dan, nieuws maken is eigenlijk een soort van continue dialoog. Je ziet het allemaal binnenkomen... uit al die verschillende bronnen. Je volgt ook social media en zo. Het is één groot gesprek van... wat doe jij hiermee? Wat zullen we daarmee doen? Hoe plaatsen we dat? Op welke positie zet het? Enzovoort. Um, maar eigenlijk is de essentie van Nu.nl... dat we het overal kunnen doen. Want s'nachts en in het weekend... Hè, we zijn 24 of 7 in de lucht... Uh, wordt er gewoon thuis gewerkt of op locatie op elke wifi-spot kun je in ons cms, hè, ons, ons management-systeem en, en kun je die website vullen. Dus, dus nu dus zijn er waarschijnlijk redacteuren van jou aan het luisteren. Ja en ook aan het werken. Ja. En aan het werken. Dus ja. uh, als jij echt een briljante uitspraak doet die nieuwswaardig is, dan is dat binnen <laughs> no time op nu.nl. Ja. Ja, en, en Nu duurde... zit ik te denken van, heb ik zo'n <laughs> uitspraak achter dan? <laughs> nee, maar hoe lang zou dat duren? Stel van, jij doet nu een uitspraak. Eh, hoe lang duurt het dan voordat er eh, op nu.nl plotseling een oh, dat is? is. Uh, dat is secondenwerk. Echt? Dat waar? Is sec ja, ja. Desnoods met spelfouten en al. Maar het moet er gewoon knal gelijk op. He, als, uh, als, de, als de koningin zegt, ik vertrek... Uh, dan moet, gewoon, dan moet die, die, die, die regel onmiddellijk geschreven worden en gepubliceerd. En dan staat er onder van meer nieuws volgt. Dan gaan we daarna rustig aankleden. En dan kun je allemaal updates maken en kun je het opvolgen enzovoort. Maar het is echt secondenwerk. Ja. Te gek. Ja. ja, fantastisch. Dus wij wachten op ja. een uitspraak die zo meteen op nu.nl verschijnt. Precies, Kan ik exact. even wachten vanavond van jou? <laughs> nou, ik zal mijn best doen. Want meestal als je nieuws wil maken... Um, dan moet je ofwel moet je natuurlijk een primeur hiermee naartoe nemen. Hè? Of je moet het antwoord weten op een originele vraag. Hè? Veel nieuws is antwoord op een originele vraag. Dat is ook het leukste, het leukste vorm van primeurs. Dus ligt de bal in mijn kamp nu. Ja, <lacht> <lacht> exact, exact, precies. Of je moet iemand beledigen. <lacht> maar dat zullen we even laten misschien. <lacht> nou ja, je, je, kan, je kan genoeg mensen beledigen als het doet ja. hoor. Ik bedoel, ja, ja, ja. Het staat je vrij, dus uh, ga ja. vooral je gang. <lacht> uh, uh, maar het kan dus allemaal? Ja, het kan allemaal. Weet je, weet je, je vroeg net over de snelheid hè, van, van, van nu.nl. Um, um, het leuke is um, dat, dat iedereen eigenlijk uh, van die snelheid kan profiteren. Ik zal een voorbeeld geven. Vorig jaar was, um, zag ik Eva Jinek ergens. Die was iets aan het presenteren en het ging over nieuws. En ze was zo trots dat ze een oortje had. Ik weet nog niet precies wat een oortje is. J jij waarschijnlijk wel. Maar dat is iets, als zij daar iets zag ontploffen in de buurt, dan kon ze dat oortje in doen... en dat ze onmiddellijk contact met de RTL-redactie. En ik zat in de zaal. Ik was al wel aangenomen bij Nu.nl, maar nog niet in dienst. Dus ik dacht, uh, ik hou me een beetje gedijst. Maar ik dacht wel bij mezelf, ik heb ook zo'n oortje. En dat oortje, dat is mijn smartphone. En ik zou met haar wel de weddenschap willen aangaan... van hier staat even Jinek en hier sta ik... en daar ontploft iets, wie er het eerst is. Want ik heb tien, misschien wel twintig uh, middelen tot mijn beschikking... om niet alleen mijn redactie te bereiken, maar ook gelijk heel Nederland... En wat er nog leuker aan is, is dat miljoenen mensen in dit land... dat oortje hebben, die smartphone. En dan met name jonge mensen natuurlijk. En die zouden waarschijnlijk allemaal willen van winnen van Eva Jinek. Want voordat ze daar die RTL-redacteur wakker heeft... Nou... Dan is nu.nl al... Die dan heeft het wel. al verspreid. Ja, nee? ja, zeker. En, en, en, en niet alleen nu.nl. Ook gewoon iedereen die daar omheen staat uh, en, en zo'n apparaat of zak heeft. Dat is dus echt wel gewoon wat technologie doet. Het verandert echt ons gedrag. En het verandert onze positie, zeg maar, als, als brenger van nieuws. Maar is dat de kracht van nu.nl, namelijk het nieuws als eerste? Ja, de kracht van, van nu.nl is, is inderdaad, van ouds het nieuws als eerste. Uh, maar aangezien mensen nu eigenlijk best wel massaal die truc beginnen te leren. Want als we. Ook een scholieren kan tegenwoordig uh, een, een, een grote bron van nieuws zijn, moet onze krachten nu vooral in liggen. Dat wij. Uh, dat mensen zich aangesproken voelen om dat met ons te doen. He? Dus, dus uh, bijvoorbeeld, als je, je kunt uh, bijvoorbeeld nu foto heb je... daar kun je uh, nieuwsfoto's direct naar ons sturen. En 40% van alle foto's die wij op Binnenlands Nieuws zetten... komt van bezoekers van Nu.nl. Die vinden dat ook leuk, die zien hun eigen foto weer terug... Uh, op onze site en in onze, onze app, zeg maar. Dus wij moeten vooral zorgen dat we heel goed contact blijven houden... met eigenlijk die miljoenen ogen en oren in Nederland die gewoon van alles nog wat zien. En op het moment dat, ze, dat zij naar ons terugkoppelen en met iets komen... dan is het wel gelijk journalistiek. Uh, als iemand inderdaad twittert, en klinkt een grote knal hier... dan moeten we ook gewoon nog ouderwens de politie bellen... en vragen van, is het zo? Dat wel. He? Alles moet wel gecheckt worden. Ja, zeker. Want, want toen bijvoorbeeld, hey, laatste, toen, de, toen Beatrix aankondigde dat ze een persconferentie ging houden... of nee, dat, of dat ze een toespraak ging houden op televisie... Ja. Um, toen waren we niet de eerste met het pushbericht erover, met het, het nieuws erover. Dat kwam omdat we niet gecheckt kregen. Ik, ik bedoel, iedereen dacht wel van: ja, dat moet wel de troonsafstand zijn. Ja. Maar je weet het niet. Misschien was er wel iets met Frizo. Dat had gekund. En dan waag je toch niet die gok. Huh? Die beslissing moest jij nemen waarschijnlijk. Ja. En ja. Hij nou, niet. Ja. Uh, nee. nee, nee, nee. En dan staan er wel een paar mensen mee al... in te dansen hoor. En, en wie kwam er als eerste met het uh, pushbericht van: het gaat over de troonsafstand? Ik geloof dat NOS of ANP het eerste, zeg maar, bronnen hadden die het bevestigde. Ja, ik geloof het wel. En baalde jij dan? Ja, daar baal je van. Kijk, je gaat natuurlijk, uh, je gaat natuurlijk bellen als een gek en je zet iedereen erop. Uh, het zijn trouwens wel de, de allermooiste momenten voor een redactie. Hè? Ik bedoel, het gebeurde om een uur of vijf of zo. En om een kwart over vijf kwam iedereen weer binnen deed zijn jas uit. We hebben pizza besteld en we hebben er gewoon, dan maken we er ook echt een leuke avond van. Dan, Want dan komt die persconferentie, dan komt er allemaal nieuws en zo. Maar komen dan allemaal redacteuren gewoon naar nu ja, ja, ja, ja, eh, ja, ja, dat, ben ik, dat is ook waar ik zo trots op ben. Het is een hele jonge ploeg van de gemiddeld iets van 27 jaar. En als de grootste dingen gebeuren, dan hoef je niemand te bellen. Dan zijn ze gewoon allemaal direct online. En, uh, en kom je ze tegen in Skype. En dan, dan doen we veel via Skype. Dan ja. communiceren we gewoon van huis uit enzovoort. Maar toen kwamen er ook nog echte redacteuren naar, het, uh, naar jullie kantoor toe. Ja, ja, die komen dan weer terug. Terwijl het helemaal niet hoeft, want normaal zijn jullie gewoon online. Prima, ja, precies. Ja, exact. exact en, en, en we kunnen natuurlijk wel. Maar waarom komen jullie dan toch bij elkaar? Nou, eigenlijk omdat zoiets een feestje is. Ik bedoel, je, weet je, je kunt het allemaal los van elkaar doen. Maar uh, verkiezingsavonden, hè, Amerikaanse verkiezingen, Nederlandse verkiezingen... zo'n tooningsafstand, maar ook bijvoorbeeld straks die, uh, die inhuldigingen en zo... ja, daar maken we een feestje van. Dan zitten we gewoon lekker bij elkaar. Uh, ja, en dan, dan speel je ook wel het kort op de bal, hoor. Hè? Het is ook wel zo dat... natuurlijk kunnen we overal werken... en natuurlijk ziet iedereen overal en nergens de hele tijd... Maar we houden ook wel bewust, werken we veel samen, zeg maar, omdat je wel dat nu DNA moet kweken. Zeg maar. Je moet wel samen een soort van gemeenschappelijk gevoel kweken um, van, van wat klopt en wat niet klopt. Ja. Dat maak je een titel, nou. dat je dat van een kilometer afstand ziet. Nou goed, uh, we gaan dan nu nieuws maken, hoop ik. Hè? Want ik wou <laughs> mensen graag beledigen ja. om op nu.nl te komen. <laughs> uh, en je had het al over Eva Jinek. Dit las ik uh, dus uh, in de Telegraaf. Uh, uh, uh, Eva Jinek neemt stelling. Mooi, uh, mm -hmm. Altijd een mooi artikel. Deze keer is dat uh, met Thijs Reumer. Oké. Okay. Uh, ik weet niet of je het uh, al gelezen hebt, Nee, maar niet gezien. Uh, Eva Jinek neemt stelling en die zegt... Mijn ego krimpt met de jaren. En Thijs Reumer antwoordt daarop... ik denk dat ik nog steeds een groot ego heb... maar ik heb er minder last van... omdat ik er steeds beter mee om weet te gaan. Okay. En dan iets verder. Hmm. Uh, bijvoorbeeld met interviews. Je zegt ja tegen zo'n verzoek... want het strielt je ego... Later, als je weer eens nu.nl hebt gehaald met een, met een uit zijn ja. verband gerukte uitspraak, denk ja. ik, waarom ook alweer? Ja. Kortom, ja. jullie halen uitspraken ja. uit zijn verband. Dat zegt Thijs Reumer. Ja. Nou, een mooie fietsspelen, die Thijs Reumer. <laughs> nee, kijk, uh, dat, dat, we hebben natuurlijk dus de Rubik achterklap. En, uh, en daar komen, komt alles wat, uh, wat celebrity of bekende Nederlander is, um, zie je daar langskomen. Um, mijn favoriete bericht is trouwens uh, bericht zijn trouwens over mensen die ik niet ken. Dat vind ik leuk. Dat iemand die je niet kent een kind heeft van iemand die je ook niet kent. En dat kind dat eigenlijk van iemand anders moet zijn die je ook niet kent. Dat vind ik gaaf. Dat vind ik grappig, zeg maar. Um, maar inderdaad, kijk, nu punt snel. Eigenlijk, hè, als je kijkt naar de. Nee, hoop, maar wacht even. even hou het even hierbij, hè. Ja? Mm -hmm. Want uh, uh, uh, hij zegt gewoon, van ja, jullie uh, rukken uitspraken uit verband. Nou, dat doen we niet bewust, hoor. Dat doen we. we proberen echt wel heel erg goed te zijn. Ja. Maar het is natuurlijk wel... Als je het hebt over achterklap, over dat wereldje van, van sterren... zeg maar die met elkaar bezig zijn, dan, gaat het, dan is het wel vaak zeg maar, het nieuws... En het is ook een beetje nieuws tussen aanhalingstekens natuurlijk... dat de een iets zegt over de ander... Hè, of, dat er een soort, of dat er iets van ontevredenheid is, of, of zulke soort dingen. En dat, wordt dan wel, dat komt er wel bovenin. Ja, zeker. De koppen moeten smeug zijn. Nou, in elk geval moet het wel snel zijn. In, in die zin dat, dat mensen uh, met digitale media... in een split second besluiten om op iets door te gaan of niet. He, op, de, op basis van een kop of op basis van een foto beslissen ze... Of om ons een artikel te lezen al of niet. Dus... Uh, dus dat maakt het aantrekkelijk, zeg maar, om, het, om het sappig te maken. Nou, misschien moeten we achterklap een beetje uh, duiden voor de Radio ja, 1. Ja, uh, je hebt nu.nl, dan kan je kiezen met allerlei. Je kan naar binnenlands nieuws, buitenlands ja. nieuws, economisch ja. nieuws. Je noem het maar op. Uh, naar ja. gadgets, ook altijd heel leuk, mm. interessant. Uh, en uh, dus ook naar achterklap. Ja. En achterklap is eigenlijk gewoon het RTL Boulevard van Nu.nl. Of klot. de privé of klot. de story, klot. toch? Heb je ja. dat dan goed uh, of ja. Ja. Ja. Ja. ja. Weet je wat ik heel leuk vind? Nou. Dat, dat het zeg maar met elkaar, je hebt zo die katernen inderdaad... je hebt algemeen, eh, economie, sport, eh, achterklap, overigens... en nog, nog een heleboel andere katernen, eh, zeg maar. Maar als je dat bij elkaar ziet, dan is het een beetje zo het leven zelf. Het zijn hele grote dingen, de grote onderwerpen van de wereld... Syrië, klimaatproblemen enzovoort. Maar het zijn ook trivialiteiten. En het is het leven zelf ook. Ik bedoel, we zitten nu hier met elkaar te praten. Eh, straks dan, dan drinken we misschien een pint... En morgen lezen we weer in de kranten een zwaar artikel over, over Syrië... wat ons ook interesseert, wat ook heel belangrijk is. En ik vind het heel mooi dat dat naast elkaar bestaat. Zie je, dus die zeggen dat, dat vind ik er goed aan. Daarom vind ik het ook nodig om achterklap te hebben. Uh, ja... Um, omdat, het iets, omdat het dingen zijn die maar, mensen bezighouden. Dat snap ik. Maar hoe krijgen we nou nu.nl wakker? Hoe krijgen we nou een stukje op nu.nl? Dan moet je toch <laughs> Thijs Reumer beledigen. Uh, en dan moet je zeggen van, uh, Thijs Reumer zegt... Ja, uh, ik heb, uh, ja. dan haalt nu.nl een stuk uit zijn verband. Ja. Dan moet je daar toch ja. tegen ingaan. Ja, weet je, je hebt eigenlijk nog een probleem. En dat is um, dat, um, <coughs> dat ik zelf geen, uh, geen icoon ben... Je? Ja, luister, je bent de hoofdredacteur van ja, ja, ja, dit punt. Jullie ja, ja. hebben 7 miljoen unieke ja, Je bent een enorme sprijtbuis van ja, Nederland. Ja, dat klopt. Maar het draait niet om mij. Nu punt snel, draait niet om mij. Is, weet je... Nu Nu.nl draait echt zeg maar om een, om een redactie die dat ding doet... maar eigenlijk vooral om zijn bezoekers die in bepaalde dingen geïnteresseerd zijn. En, en het is wel... Wij proberen. Nou, laat ik het anders stellen. Dan laat me, dan het het te was of, of, of iemand beledigen of een originele vraag stellen... laat ik dat dan doen. Mm -hmm. Als je zoiets leest over Nu.nl... en hij heeft het niet over achterklap, maar over Nu.nl ja. in zijn algemeen... dat jullie iets uit zijn verband rukken... Uh, wat vind je daar dan van? Als nou, hij dat zegt? dan denk ik daar wel over. Dan ga ik wel even dat stukje bekijken. En dan ga ik wel even kijken of dat, of dat zo is... Uh, en of we daar iets mee moeten. Uh, het is ook, ook wel vaak zo uh, dat nu.nl uh, in gevestigde media wel eens wat makkelijk terzijde wordt gezet, als, als oppervlakkig, snel, kort en, enzovoort. Uh, en dan zie ik wel op, op een reactie. Ik wou zeggen, ik zie ik wel opraak. <lacht> <lacht> maar ik, ik moet wel zeggen, ik ben wel terug gaan bijten. Dat wel. dat wel. Ik bedoel, ik krijg geregeld mails en er staat een geachte hier, Baks. Um, graag nodig we uit voor een debat over de doorgang van de kwaliteitsjournalistiek. Nou, dan kun je net zo goed zeggen van, wil je daar als boksbal gaan staan? En dan zetten we hier een hoofdredacteur van de kant... en daar iemand van de publieke omroep. <laughs> ik, vind, ik vind dat hartstikke leuk. Um, maar ik denk wel, we maken... Nu.nl is altijd toch, toch wel kwalitatief heel goed geweest, heel contentieus geweest. We willen gewoon echt wel heel graag dat de feiten die we brengen... ook inderdaad betrouwbaar zijn en dat mensen uh, daarop kunnen varen. En bij Achterklap is het natuurlijk wel een beetje een ander verhaal... in die zin dat het, dat het natuurlijk inderdaad ook echt Achterklap is, zeg maar. Mensen die over andere mensen praten. Mensen die relaties aangaan en weer verbreken enzovoort. Het geklet daarover. Um, ja. Maar uh, vind je dan dat Nu.nl nog altijd niet serieus genoeg genomen wordt? Nou, um, daar moet je echt, echt een scheiding maken... Uh, bij het publiek is dat, is dat niet zo. Uh, daar hebben we aan serieusheid geen gebrek. Ik bedoel, uh, daarvoor hebben we die 7 miljoen unieke bezoekers. Hè? Ik bedoel, die samen uh, een miljard keer een, een stukje lezen. Uh, en het beste mediamerk van 2012? Ja, exact. Hè? Dus dat werkt goed. Maar, maar binnen het medialandschap uh, beginnen we nog maar net zeg maar, die positie te veroveren. Huh? En, en, weet je, naar onze maar met 7 miljoen ja. uh, bezoekers per maand. Ja. Dat is onwaarschijnlijk. Ja. ja. Uh, en, en dan serieuze media zien jullie nog altijd niet als, uh, als serieus. Ja, dat, dat zouden ze te denken moeten geven over hunzelf, denk ik. He? Ik bedoel, ik vind daardoor die hun als media niet minder serieus, hoor. Maar uh, uh, ik denk dat je als, als, als krant of als zeg maar, gevestigd medium... niet meer met goed fatsoen kan beweren... dat uh, nu.nl oppervlakkig is... En jij niet, zeg maar. Want we, we pakken, ik bedoel, met, met, met dat bereik zeg maar, van ons... met die schaalgrootte... weten we wel heel veel mensen te bereiken... die zich toch thuis voelen bij ons. Je kan er niet en die ons omheen. vertrouwen en bij ons terugkomen. Hè? Je kan er niet meer omheen. Hè? Uh, en je ziet dus ook... Uh, en dat is ook eigenlijk... dat is wat, wat ik zelf waar ik zelf erg veel energie in heb gestoken. Kijk, we hebben naar, naar het publiek toe... we hebben, hebben een, een fantastische positie. Maar die hangt voor een groot deel zeg maar, op betrouwbaarheid en zeg maar feitelijkheid. In die zin uh, dat, uh, dat je ook je mening wel op nu.nl kan geven. Maar dan ga je naar nu jij. Dat is eigenlijk een aparte extensie. Die geven wij er niet bij. Dus um, binnen die wereld van media en organisaties en bedrijven... en politici, treed ik wel met meer bravoure naar buiten. Tegen politici zeg ik dus wel van... kijk, je kunt wel een interview geven aan in de NSC... maar uh, als je gelijk 1,8 miljoen Nederlands vandaag wil bereiken... dan kun je beter naar nu.nl. En als NRC slim is, dan schrijven ze in hun stukken altijd iets... wat voor nu.nl interessant is. Dan zullen wij het vliegwiel voor de NRC zijn. Dan zullen we daar ook genereus naar gaan linken. Dan zullen we ook, ook, ook de bron vermelden... En, en zorgen dat mensen het hele stuk op NRC kunnen lezen. En, dat is een fantastische rol. Uh, uh, maar wordt dat uh, door iedereen al ingezien? Nou, dat, dat gaat nu best wel snel. Dat gaat best wel snel. Maar, wat, wat jouw... nu, nu, nu word ik dus wel, wel, eens, wel eens gebeld door, uh, door redactiechefs van kranten. Die zeggen van, die bellen mij en zeggen van... morgenochtend uh, openen we met deze primeur. Heb je belangstelling? En zeg ik van, moe, dat, dat klinkt goed. Uh, tik, me, tik me dat even in een paar linia's op. Uh, dan krijgen we het nieuwsbericht dan kijken we er eventjes naar. Dan, dan uh, publiceren wij dat op het moment dat die krant uitkomt... Met bonvermelding en met een link naar die kant. En dan heb je twee vliegen in één klap de bezoekers van Nu.nl hebben gelijk dat nieuws. Het kant heeft het vliegwiel, waarmee het gewoon gelijk Nederlands, heel Nederlands wordt ingeslingerd. Er zijn er vaak regionale kanten waarmee je dat nou, doen. Nou, Word jij dan als hoofdredacteur van Nu.nl wel uh, even hoog ingeschaald... als bijvoorbeeld de hoofdredacteur van de NRC of de hoofdredacteur van de NOS? of Lous niet. De... Nee, maar dat ja. is toch heel raar? Want dat jouw is bereik raar. is uh, veel groter en daar kan je toch niet omheen? Ja, ja dat, klopt, dat klopt. Ja, maar weet je, dat is... Uh, uh, ja, dat is waar, uh, maar dat is ook weer niet zo erg. Uh, in die zin dat je... Um, ik moet wel zeggen, het maakt het mediedebat soms wel tot een tot Corvée. Want op het moment, zeg maar, dat iedereen... ja, Ja, omdat het in de mediedebat van oud... Uh, en dat is nu wel een beetje aan het veranderen, maar van oud ontbreekt het daar aan generositeit. Ik denk dat je, als je naar het medielandschap in Nederland kijkt, dan is dat superrijk. En dan heb je NSC, Volkskrant, Algemeen, Dagblad, Nu.nl enzovoort. Iedereen neemt zijn eigen plaats in. Jij met BNN en, en uh, voor jongeren enzovoort. Ehm... Um, we zouden veel genereuzer met elkaar kunnen omgaan. We zouden veel genereuzer kunnen zeggen van... kijk, dit doe ik, maar dat doe jij. En samen is dat interessant. Um, dat is, ik bedoel, als je het hebt over kwaliteitsjournalistiek... dat woord wat steeds langskomt als kanten het over zichzelf hebben... dan denk ik van, ja, minstens de helft van kwaliteitsjournalistiek... is pluriformiteit. Oftewel, het feit dat je hier iets kan lezen over een bepaald onderwerp... Maar dat er een aantal andere media zijn die, waar het anders wordt omschreven, die er andere dingen mee doen. En, maar waar, ik eh, ik kijk wel eens naar de Wereldrijd door, hè? He, toch een ja. mooi programma, mm -hmm. dat, echt uh, <coughs> goed gemaakt. Zeker, en zikker. dan is er, dan is er uh, iets over het nieuws of over media, en al snel schuift de hoofdredacteur van uh, uh, de NRC aan, Peter Vermeers, of de hoofdredacteur van de Volkskrant, zit daar ja. ook regelmatig. Ja. Jij zit er nooit. Nee, klopt, klopt. Ja, ja. Verder? Ja, ik vind het wel raar, maar ik vind het niet erg. Nou, nee, maar, dat... <laughs> maar vind je het onoplettend van uh, de redactie van de Wereldbank nou, bijvoorbeeld? Nou, het, het, het, past bij de, het past bij een, een cultuur waarbij, uh, waarbij het. die erg om iconen draait. Um, kijk, als, als, als, ik, als, ik als, als hoofdredacteur ben, zeg maar, niet echt een bekende Nederlander. Maar nu.nl is superbekend. En daar draait het en mijn om. En de hoofdredacteur van de Volkskrant is ook geen bekende Nederlander. Zijn vrouw misschien, ja, maar ja, hij niet, ja, weet ja, je wel. Ja, hoewel, met de wereld draait door. Uh, maar jij zit er niet, omdat ja. jij niet serieus genoeg genomen wordt. Ja, dat zou kunnen. Nou, dat zou kunnen. Dat leg je nou net uit. Nou, nou ja, kijk, kijk, je maakt als programma maak je bepaalde keuzes. Je, je, je verbindt je aan bepaalde figuren. Om wat voor reden dan ook, daar kan ik niet in kijken. Huh? Kijk, kijk, weet je, ik kan er eigenlijk heel goed mee leven. omdat we dat grote publiek hebben. Omdat. Kijk, ik denk wel dat media. Um, hebben het graag over media. Um, maar dat is wel een heel ander wereldje. Maar, dan, dan het grote publiek. Weet er je er is elke maand een media-uitzending van de Wereldrijd door. Hoe vaak ben je al langs geweest? Nooit. Nooit? <lacht> nee. Dat is toch raar. Ja. Ik bedoel, 1,7 miljoen unieke bezoekers per dag? Ja, op een, als het echt een grijze dag is en er niets ja. gebeurt. Ja. 7 miljoen unieke bezoekers per, per maand? maand. Ja, ja. Dat is de helft van ja, Nederland. Ja, miljard miljard views per maand. Ja, ja zeker. zeker. Ja. Hoe vaak heb je, ben je al bij uh, Paul Witteman geweest? Never. <laughs> en Never. Jules Paradijs, de hoofdredacteur van Telegraaf? Hoe vaak heb je daar iets ja. geweest? Nou, dat zal wel regel zijn geweest. Hoeveel keer. lezers heeft de Telegraaf nog? Uh, weet jij het? Ik denk uh, iets, een, een abonnementaantal van 500.000. Ja, zoiets. 50 dat schat ik ook. Ja. Precies. Ja. Zullen we dan nog één keer halen dat jij 1,7, 1,8 miljoen bezoekers hebt per dag? Ja, ja. ja. ja die zijn we zo'n 35 miljoen keer een stukje lezen. Ja. Vind je dat, dat soort ja. redacties slapen? Dat, jij, dat zij niet nou, de kracht van nu.nl nou, inschatten. Nou, daar zeg je wel wat. Weet je, um, weet, weet je ik, had, ik, ik heb het bij de Wereld door, dat gevoel nooit zo gehad. Maar ik heb het wel een keer tegen een van die redacteuren van Claudia de erbij gezegd. Uh, zij had ook een programma over media. Nu, ja, de kunst nu, van nu de staat het maken. Veel, ja, nee, nu staat ze weer op de bank. Ja, dus, uh, ja, ja. dus, dus dat liep zo een tijdje. Ja. En, uh, en toen heb ik wel een keer uh, uh, tegen een van die redacteuren gezegd: van, Weet je, vorige week. Uh, had, je, had je Van der Meerse dus de hoofdredacteur van NRC en de Volkskrant. En deze week uh, was, uh, was de paus, uh, had weer opgeven. En wie zat daar? Antoine Baudard, uh, de baas van de RKK. En nog iemand. Ik vind dat wel een beetje een onderschatting van je publiek. Uh, er gebeurt wel heel wat meer dan dat. Er zijn ook wel weer meer mensen die er interessante dingen over kunnen zeggen. Maar weet je, dat is ook wel een beetje een probleem van de journalistieke wereld... Um, ook in de vakmedia uh, en zo rond journalisten. Het gaat toch heel vaak om de iconen. Hè? Je hebt uh, duizenden journalisten die zeg maar, het echte werk doen. Nee, maar nu.nl uh, is het sterkste mediamerk van 2012. Uh, ja. Afgelopen week uitgeroepen. Uh, hm. Dan ben je toch een icoon? Nou ja, in elk geval als merk. Ja, nou, ja, ja. Als, als merk, absoluut. Ja, als daar als merk, om. absoluut. Maar, uh, zeker, zeker. Peter van der Meers die zit daar toch omdat hij hoofdredacteur is van het merk NRC? Ja, ja. klopt. Dus. Klot. Dat, dat geeft je toch ook daar. Ja. ja, um, ja. Uh, zijn ze bang voor nu.nl? Denk je, de oude media? Ja, daar zit je voelt wel iets van angst. Je voelt wel iets van angst. En dat, en dat komt. Kijk, um, het, het is nog niet zo lang geleden dat je nu.nl vrij makkelijk kon wegzetten, zeg maar, als een weliswaar betrouwbare, maar toch gewoon vooral uh, nieuws doorplaatsen, zeg maar. maar nu um, uh, maken we zoveel meer eigen nieuws. Dat we in hoog tempo bezig zijn de kanten te evenaren, zeg maar, Als het er echt gaat om nieuwe nieuws uh, te brengen. originele dingen te brengen, dingen te brengen bovendien, die die kanten ook dwingen om daar weer wat mee te doen. Zie je? Um, en dat wordt wel eng gevonden. He, bijvoorbeeld uh, vorig jaar bij de verkiezingen. Toen hebben we echt, zeg maar, helemaal volop meegespeeld. Um, we hebben toen ook een debat georganiseerd op de Zuidas. Weet je wel, in het, in het Hol van de Leeuw met de financiële woordvoerders uit de Tweede Kamer en zo. Ja, dat vond de financiële pers echt helemaal niet leuk. Dat, uh, dan zie je wel dat ze nerveus worden. En jij zit te genieten. Ja, dat vind ik prachtig. Nou. Dat vind ik prachtig, ja. <lacht> ja. Maar goed, toen ik, toen ik zelf bij een krant werkte... Uh, heb ik van binnenuit altijd geprobeerd die kranten uit te dagen. Hè? Om, om dingen met digitaal te doen en om, om, om doortastender te zijn. En, en, en, en, en met de tijd mee gegaan. te gaan. Ja, exact, exact, ja. Ja, zeker, zeker. Nou ja, ik heb een mooie plaat voor je uitgekozen. Uh, ja, ik zou zeggen, zet je koptelefoon op. Ja. Uh, het is een plaat uh, van Dank de je. Dijk. Oh, wat gaaf. Super. Ja. Dat ben ik ben gek op. Zullen wij niet langs de kant te kijken staan. Mooier dan nu zal het nooit gaan. Mooier dan nu zal de wind die wolken nooit verplaatsen. Zal de hemel nooit in die vlekramen weer kaatsen. Zullen wij dit ademloos niet gaan slaan?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 Zien wij dit samen niet sprakeloos aan? Mooier dan nu zal het nooit gaan. Hier langs het stilstroom water met zijn eeuwig klinken. Nee, no. Dit was uh, De Dijk met uh, Mooier Dan Nu. En die draaide ik uh, speciaal voor de hoofdredacteur van Nu.nl, uh, Wouter Baks. Ja, uh, vond je het een mooie plaats? Prachtig. Ik heb het helemaal grijs gedraaid De Dijk. Ja. Ja, echt. Dit past toch ook echt bij Nu.nl? Ja, zeker. zeker. Um, uh, ik zal ondertussen even de roomservice bellen, want dat doe ik uh, ook altijd graag. Maar dan mag jij even uitleggen wat er nu eigenlijk zo mooi is aan Nu.nl... Oké, okay, mag ik beginnen? Ja, je mag beginnen. Ja, je mag zeker ja, beginnen. Ja. Nou, nou, weet je wat er, wat er zo mooi aan is? Is eigenlijk gewoon het, um, het feit dat, dat je met een ploeg jonge mensen... Oh, oh. ja, wacht even. Uh, u spreekt met kamer 108. Wat wil je drinken? Een biertje? Ja, een biertje. Lekker. Mag ik uh, ja. twee fluitjes, alstublieft? Twee fluitjes. Anders nog iets wat voor kan breken? Nee, dat was het. Oké, okay, dank u. Dank <coughs> u. Jonge mensen. Ja, ja, jonge mensen die ongelooflijk eager zijn, die, met, met, uh, die midden in, de, in het leven staan, die alles weten van social media en, en uh, gewoon uh, uh, zo, ontzettend, uh, zo ontzettend veel plezier beleven aan, uh, aan gewoon onmiddellijk nieuws brengen, het laatste nieuws eerst publiceren. Weet je wat eigenlijk het allermooiste is? Kijk, ik vraag het wel eens aan, aan de redacteur, en dan zeg ik van. Van, waar hou je je voldoening vandaan? Zeg maar. wat, wat vind je nou, waar ben je blij mee als je s'avonds op de bank ploft na een dag werken? He, is dat omdat we alles weer hebben gehad? Omdat we niks hebben gemist? Nou, dat is mooi, dat is de essentie van nu.nl. Wat er natuurlijk nog veel leuker aan is, is dat, is dat nieuws een fantastisch vliegwiel is van ontwikkeling. Nieuws zet mensen in beweging, het doet je besluiten: van ik boek voorlopig even geen cruise of ik, uh, of, uh, ik ga voorlopig niet op vakantie naar Noord-Korea of uh, het verandert gedrag. Uh, je denkt van, ik ga dat ding kopen. Of, uh, of ik moet het daar eens over hebben met mijn vrouw of zo. Of het, of het uh, helpt je aan de mening van zo van, op die fans stem ik ook niet meer. Dus nieuws zet voor alles in beweging. En het is fantastisch om aan het begin van die lijn te staan. En dan ook te kunnen zien, s'avonds, uh, wat, bijvoorbeeld, wat bijvoorbeeld de televisie en de radio ermee hebben gedaan. En de volgende dag wat er over in de kranten staat. Maar voor jou persoonlijk, is dat... Niet jammer, want jij, hebt, jij bent ook lang uh, heb je in Brussel gezeten voor trouw als je ja. correspondent. Ja. Nou, ja. Uh, Brussel, hè. Europese Unie, niks moeilijker dan dat. Ja. Kortom, uh, je mocht uh, het nieuws verdiepen, uitleggen. Ja. Uh, mis je dat nu niet? Nee, nee, nee, G gek genoeg niet. Um, maar dat komt ook omdat um, omdat. Het, nou, het is wel zo. Ik ben wel op zoek naar verdieping bij nu.nl. Door op bepaalde gebieden uh, redacteuren zich te laten specialiseren. Bijvoorbeeld in, in de politiek en in de economie, hebben we gewoon zeg maar redacteuren die daar fulltime mee bezig zijn. Maar de verdieping bestaat er daarbij uit dat ze. Um, dat ze eigenlijk onmiddellijk iets kunnen toevoegen aan dat harde nieuws. Precies. Gewoon even die alinea erbij waarin ja. staat van, daarom is dat, zeg maar. Nee, want voor uh, analyses ja. en echte verdieping moet je zeker niet op nu.nl Exact, dat kunnen anderen veel weten. Ja, en ik denk zeker. ook niet dat, dat jullie... Uh, nee, maar, nee, dat, maar, dat, dat wordt niet onze business. Nee, nee, zeker. We gaan, we, maar wat mis we wel doen, het niet? Ik bedoel, je uh, bent toch... Ja, nou, je weet hebt... je, waar ik, ik vroeger al enorm veel plezier aan bleef. Hè? Ik was ooit politiejournalist in Antwerpen, maar ook in Brussel vond ik dat heel leuk. In Brussel zat je dus die hele complexe materie... Het was altijd lastig, zeg maar, alles wat er gebeurde. Maar ik vond eigenlijk juist de korte briefjes, dat vond ik vaak het leukst. Omdat je dan gedwongen wordt om niet wollig te gaan doen... maar gewoon echt even de vinger op de zere plek te leggen. Echt even heel mooi neer te zetten wat er is. Um, als je korter moet zijn, dan moet je beter kiezen... en kun je er minder omheen gaan draaien. Het is niet zo dat stukken die langer zijn... automatisch ook beter zijn of dieper zijn. Het, is, het kan ook een manier zijn om... Om, om te maskeren dat je het eigenlijk niet precies begrijpt. Ja. Hé, huh? hey, en um, uh, jij bent hoofddirecteur, maar dat betekent ook dat je eigenlijk volgens mij meer manager bent dan nu. Echt weer journalist, weet je wel? Ja. Dat je niet eens meer ja. uh, achtergrondanalyse mag schrijven, maar ook niet eens meer die korte stukjes waar je net ja, zo. Zeker, zeker. Er, er gaat best wel veel tijd op bij management, het is wel zo. Maar uh... schrijf jij nog wel eens op nu.nl? Kan ik jou nog terugvinden? Ja, nou, niet zoveel hoor. Het is, uh, ik, doel, ik schrijf natuurlijk wel zo nu dan een, een blog en, uh, en als er zeg maar dingen zijn, dan, uh, dan, dan doe ik mee, zeg maar. Maar ik moet zeggen, het is eigenlijk nog maar sinds kort. Ik ben nu zo'n tien maanden bezig. En, uh, en het heeft langer dan ik had verwacht geduurd... om dat bedrijf zeg maar, in mijn vingers te krijgen, weet je wel. En ook, ik heb veel gelobbyd bij organisaties en politie en bla, bla, bla. Uh, en ik ben nu pas eigenlijk... Waarom heb je gelobbyd? Nou, om, ik, ik, wilde, ik wilde eigenlijk... Ik wilde tussen de oren van, van organisaties en politici hebben... Uh, dat, dat je eigenlijk gewoon bij nu.nl moet zijn als je nieuws hebt. Maar waarom moet je daarvoor dat... lobbyen? Nou, dat, dat stond niet op in Nestle's. Als je, als je naar een groot concern ging, uh, dan hebben ze in de top vijf... Uh, staan gewoon de kanten zeg maar, in de NOS. Uh, dat zijn degenen die ze bellen als ze nieuws hebben. Je moest gaan leuren met je ja, eigen zaak. Ja, ik leurde er gewoon mee. En dan, dan, dan kwam ik met die handvol cijfers hè, die je net noemde. Uh, en dan heb je ze ook gelijk, hoor. Dan heb je ze ook gelijk te, te pakken. Als je, dan heb je ze ook gelijk overtuigd. He, dus dat nu.nl, wat politici hier wel eens doen tegenwoordig, dat is eigenlijk gewoon van, he, ik wil aftreden als politicus, ik meld het daar nu, die schrijft dat redelijk ongekleurd op, ik kan ermee Facebook en gaan twitteren, <lacht> wijze van spreken. En vervolgens kan ik eigenlijk heel op mijn gemak, zeg maar, die hele spin-off van radio, en televisie en kanten afwerken. Maar ik heb ze dat wel moeten uitleggen. Maar jij moest dus echt uh, nu.nl verkopen, Je was ja. gewoon eigenlijk verkopen. Ja, absoluut. absoluut. Ja, maar dat is toch zeker. heel anders dan ja. wat je eigenlijk in hart en ja. dieren bent, namelijk journalist. Ja, zeker. zeker. En, en dat is ook wel zo... ik ben nu wel een inhaalslag aan het maken. Ik heb uh, uh, me nu voorgenomen... en dat ben ik nu uh, eigenlijk nog maar een maand of zo mee bezig... om echt vooral bijna alleen maar op de redactie te zijn... en daar gewoon met de dagelijkse dingen bezig te zijn. En dan heb je nog wel vrij veel management en, en dat soort gedoe allemaal... functioneringsgesprekken en toestanden en, en budgettaire gedoe en zo. Um, maar dat vind ik wel heerlijk. Maar veel jij van jongs af aan als journalist worden... Nee, nee, nee, nee. Wat wilde je dan worden uh, toen je, toen je uh, nou, vijf was of acht was ja, of tien. Nou, daar heb nou nou ik er helemaal iets van mening over. Omdat ik uit een cultuur kom waarin, uh, uh, uh, waarin het vooral boeren en techneuten waren. En, uh, en dat weet je dan. Dus mijn oudere broer ging naar het landbouwschool. Ik ging naar de technische school. En onze kleine Wim, die wilde maar, toch al niet deugen. Uh, die, ging, uh, die kwam op de school terecht. Maar eigenlijk zou jij dus boer worden. Ik zou techneut worden. Mijn oudere broer ging naar de landbouwschool. Want jij, ik jou, ging naar de NTS. Uh, ja. uh, mijn blad. vader was uh, techneut en ja. ik kwam van een boerderij. Mijn moeder was, uh, was, is, is de dochter van een, uh, van een onderwijzer. Um, um, en ik ging naar de middelbare technische school, eigenlijk omdat. Op zich, ik vond het trouwens een hartstikke leuke school, hoor. Dat wel. Um, maar het is wel zo dat ik. Um, daar wel, zo nu en dan dacht, mezelf voorstelde in een hele andere situatie. Zeg maar, heel ander soort werk, andere stad, praten met ander soort mensen, zeg maar. En ik herinner me ook wel het verdriet van die tijd, dat dat er niet leek in te zitten. Dat dat volkomen onlogisch was. Omdat je wordt als kind, wordt je ergens wordt in, in de wereld. En het is op zich geen slechte wereld. Uh, maar je moet het er wel mee doen. En je en... was verdrietig in die wereld. Ja. ja. Nou ja, vooral wilde ik als kind gewoon... Ik wilde eigenlijk gewoon zelfstandig zijn. Ik wil niet van die afhankelijkheid die je als kind hebt. En ook niet als, als, uh, als jongere, zeg maar. Dat je, um, dat je. heel veel inzichten hebt, gevoelens hebt, gedachten hebt. Uh, en, een, en een op zich scherp verstand. Maar niet de macht en de invloed om daar wat mee te doen. Ik maar, heb als kind altijd verlangd naar volwassenheid. Maar heb jij nooit als kind gehad van. Oh, ik kan alles worden. Oh, de hele wereld ligt aan mijn voeten. Nee, weet je, wel? je kan nee. piloot worden. Je kan ja, brandweerman ja, worden. Ja. Je kan Formule 1 coureur worden. Ja, ja, en je, ja, kan ook exact, nog, exact. je kan ook nog Messi worden. Je kan echt ja, de beste voetballer ja. aller tijden ja, ja, worden. Dat heb, je, vast dat heb jij nooit gehad. Dat kwam pas veel later. Weet je, weet je wanneer we een kwartje viel? Toen ik, uh, ik, ik denk dat ik toen een jaar of 18 was of zo. Of 19. Dat ik dacht van, wacht even. Ik ben een blanke man die gezond is met een Nederlands paspoort. <laughs> ik bedoel... Hoe goed kan je treffen in de wereld, zeg maar? Dat was wel eens zo'n inzicht. Maar dat heeft wel vrij lang geduurd. Ik, ik ging naar de MCS, ging ik eigenlijk ook, uh, ben ik in, uh, heb ik een jaar in het leeg gezeten als dienstplichtige. Uh, ik zat er in, in één maand in een casino in Utrecht. Dat was de eerste maand. Ik dacht, Utrecht is een leuke stad. Wat kun je daar doen? Toen ben ik, heb ik me daar uh, ingeschreven bij de school van ben ik, Ben ik ingeloten. Dat bleek achteraf ook nog een hele tour te zijn. Maar dat heb ik zelf niet gemerkt. Ik heb ook een testje gedaan. Ik ben er totaal argeloos naar binnen gewandeld. En toen bleek je in de instructieweek dat iedereen daar... als zijn hele leven journalist wilde worden. En voor mij ging er wel een fantastische wereld open. Ja, maar je moet nu even de deur open. Omdat het over dan alles dan ging. Ja. Moet ik even de deur open? Ja, ja, nee, het ja, is, is mijn kamer, kamer. ja, ja, ja tuurlijk. Ik bedoel, de wereld ging voor je open, maar wat belangrijker is... de deur voor Dat gaat de deur open gaat, precies. Ja. <laughs> hey. Ha, goedenavond. Zal ik hem aanpakken? Uh... Oké, okay. dankjewel. Ah, biertjes. Ja. Lekker. Wouter Baks, de hoofdredacteur van nu.nl, die uh, kijkt verlangend uh, naar de biertjes <laughs> die binnen worden gebracht. Ja, zeker. Fantastisch. Weet je, het doet me denken aan. Uh, ik, ik, ben, uh, ik heb in Antwerpen gewerkt, hè? Als politiejournalist. Uh, Dank u wel, meneer Daan. Alsjeblieft. En uh, altijd, als, uh, altijd als mensen. Als oude journalisten. Proost. Als oude journalisten zeggen. Post, oude journalisten zeggen van, van vroeger was het beter, de journalistiek. Dan denk ik aan Antwerpen en dan zeg ik. Ja, maar bij de lunch dronken we twee bolletjes. En om drie uur dronken we een pintje. En om vijf uur moesten we eigenlijk gaan tikken voor de kans van morgen. Maar dan dachten we: van nou, dan gaan we eerst even, even een paar pinten drinken. Was het goed? Was het niet goed? We wisten het niet. Ook omdat je natuurlijk nog niet die interactiviteit had uh, die je nu hebt. Ja, dus, ah, uh, maar dat is ook de Vlaamse cultuur. Ja, en dat is ook zeker, mooi. Zeker. Maar dus ja. goed, jij Dus jij wilde eigenlijk. Jij, nee, jij bent per toeval op de School van Journalistiek in Utrecht gekomen. Ja, gewoon, ja, ja wat, ik vind Utrecht een leuke stad, wat kan je daar doen? Ja, ja, ja, ja. En, en, en, en toen bleek dat... Maar waar, uh, waar komt jouw journalistieke drive dan vandaan? Nou, nou ik, heb, ik heb wel altijd die ongelooflijke nieuwsgierigheid gehad. Ik heb wel, zeg maar, de hele boekenkast altijd leeg gelezen. En, uh, uh, en altijd, ja, gewoon, ik, ik, ik vind nog steeds eigenlijk gewoon alles interessant. En... Uh, uh, en, dat, en dat kon ik op die school van journalistiek. Ik bedoel, voor de rest was dat best een slechte opleiding, hoor. Dat stelde echt niet zoveel voor. Het was in ieder geval niet moeilijk. Maar het was wel een hele verzameling vakken... Ja, van de meeste uiteenlopende en idiote disciplines. Dus de school van journalistiek huh? is eigenlijk een slechte opleiding? Nou, als ik... Als ik eigenlijk, Als ik... Ik heb... Ik heb uh... Nee, maar dit is... Dit is... Ja. Ik hoop dat nou, de redacteuren van nu.nl nu, nou, nou, nu ja, meeluisteren. Want je? hoofdredacteur ja. van nu.nl zegt... School voor Journalistiek in Utrecht is een hele slechte opleiding. Ja, nou ja, weet je, het was een hele gemakkelijke opleiding. Ja, nee, je heel zei gemakkelijk. net slechte opleiding. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Waarom was ja. die slecht? Nou, omdat het niveau, zeg maar eigenlijk heel inconsistent was. Omdat, ze, ik bedoel, je, je, had, je moest er gewoon geluk hebben... Met die, met die paar docenten die je echt, zeg maar, een in inzichten hielp. Zeg maar. En ik, ik heb er echt wel wat geleerd. Je leert er echt wel een nieuwsbrief nieuwswicht maken. En dat soort dingen allemaal. En er waren natuurlijk wel een aantal geïnspireerde mensen. Stel voor, stel huh? voor, je komt nu van de school van journalistiek ja. af in Utrecht. Ja. En heb je een diploma. Maar jij zegt gewoon, als ze bij jou aankloppen... jij bent de van nu.nl, en ze kloppen bij jou aan ja. en zeggen, ja, dit papiertje eigenlijk gewoon niks waard. Want die hele school, die deugt eigenlijk niet wat <laughs> Nou, treft. ik zou in elk geval papiertje relativeren. Maar dat heeft niet alleen met de school te maken, maar ook wel met gewoon het, het volgens mij toch wel het feit dat je, je moet het ook wel hebben zeg maar op een bepaalde manier of niet. Op een bepaalde, bedoel, maar waarom is die opleiding niet goed genoeg dan? Nou, ik denk dat nu, nu het probleem is van de scholen voor journalistiek dat ze, uh, dat ze hun studenten te weinig opleiden voor uh, hun andere toekomst, namelijk gewoon de digitale wereld. Uh, dat is echt zo. Dat is echt een probleem. Waar word je dan toe opgeleid bij de school voor journalistiek? Nou, eigenlijk, eigenlijk gewoon zeg maar, het, het oude métier. Hè? Dus het, het, het, het, het, het, het oude vak. En dan, dan krijg je wel de principes van journalistiek. En die moet je ook allemaal weten. Natuurlijk, hè? over horen en horen, wederhoor. En over checken. En over, over uh, uh, het schrijven van stukken en zo. Allemaal prima en allemaal goed. Maar elke student van de school journalistiek zal zijn carrière in een digitaal medium eindigen. Uh, uh... dat hebben ze daar nog niet door? Nee. nee. Daar word je onvoldoende. opgeleid voor kranten? Ja, ze dat, ja, nou ja, in elk geval krijgen ze ook... misschien een beetje tussen de regels door, heb ik wel eens het gevoel... de boodschap mee dat de kranten, zeg maar... dat dat, dat het, nog steeds het walhalla is voor de journalistiek. En wat zijn kranten volgens jou wel? Nou, kranten zijn... Uh, uh, uitstekende bronnen van informatie en analyse en duiding... op de gebieden waar zij zich profileren. Daar moest je heel lang over nadenken. Ja, oh. ja, ja omdat er een heel duidelijke ja, afwijking in zit. Uh, uh, uh, zijn kranten ten dode opgeschreven? <laughs> nee, dat niet, denk ik. Dat niet, denk ik. De, uh, omdat de redacties niet ten dode zijn opgeschreven. Uh, omdat je uh, uh, nog perfect zeg maar, kan kiezen... Als een algemeen dagblad bijvoorbeeld. Wij zijn goed in celebrities en sport. En Daar gaan we ons hele gewicht op doen. Dus als je celebrities en sport. als je er alles van wil weten. en je wil er veel achtergrond over. dan moet je bij ons zijn. Maar weten ze dat al bij het AD? Uh, de, nou, Of ze het zo bewust doen. dat vraag ik me af. Het is, weet je. Maar stel voor als je, je een titel, wint Je gaat naar de, de, een, een, een, een journalist van het AD. die zorgt voor buitenlands nieuws. Ja. Als je dan dit verhaal vertelt. nou dan, dan, dan gaan ze rugharen overeind staan. Ja. Ja. Maar dat doet hij dan misschien wel een beetje voor de buurden. Want uh, dat weet hij zelf ook wel. Dat, uh, en, en, dat, uh, dat het AD zijn accenten ergens anders heeft liggen. Huh? Um, maar goed, uh, kranten klagen vaak. Hè? Ja. Uh, ja, ja. Ze willen dat het zo blijft. Ja. Wat bedoel je? Ze willen dat het zo blijft. Nou, ze willen ze dat willen het blijft, blijft vroeger, je? Nou, kijk, kijk, je moet rekenen dat degene zeg maar die Maar duurde... waar, laat ik het zo stellen. Ja. Waar missen kranten, de oude media, de slag? Waar gaat het mis? Bij jongeren. Bij jonge mensen op hun redactie en bij jonge mensen onder hun publiek. En, en dat heeft natuurlijk alles met elkaar te maken. He, kijk, kijk de, degenen die, die het nu voor het zeggen hebben in de kanten... die zijn groot geworden als journalist in de tijd dat de bomen nog tot die nemen groeiden. He, dat is nog niet zo lang geleden. In het begin van de jaren negentig verdienen de kanten nog miljoenen, zeg maar. He, iedereen las zijn krant. Um, die mensen maken nu de dienst uit. Dan gaat... Dan gaan de oplagers omlaag, dan gaan de budgetten omlaag enzovoort. Dan kun je die redactie niet van binnenuit verversen. Je zit met 120 tot 250 vaste contracten. Um, van mensen die niet weggaan als je ze niet wegstuurt. Dus je krijgt er geen jonge mensen bij. Je krijgt geen, en, en dat is echt het probleem: jonge mensen. Want jonge mensen vertellen het je allemaal. Hè? Je ziet, het, uh, je ziet bij, bij veel kranten: zie je bijvoorbeeld dat de media zijn vaak jonge mensen Grappig genoeg. En die vertellen vaak, ja, euh, ook vaak binnen zo'n redactie... Euh, de, voor zo'n kant een onwelgevallig verhaal. Ja. Ongelooflijk. Ja. Ja. Bij jullie is de gemiddelde leeftijd op de redactie 27 jaar verteld. Ongeveer, nu. ja. Precies, Wat is ja. de gemiddelde uh, <laughs> leeftijd op de redactie van een krant, denk je? Oeh, ik denk dat die... Dat zou ik moeten schatten, maar het is wel, het is wel uh, hoog, hoor. Ik, ik denk dat hij boven de 40 ligt, inderdaad. Omdat kranten heel weinig de kans hebben gehad om zichzelf te vernieuwen. En, maar ook en, om, en, en de, de, leeftijd, de gemiddelde leeftijd van de lezer van de krant, weet je dat? Uh, ik heb daar net een paar weken geleden iets over gelezen en dat, dat zou ergens rond de 45, 47 zitten, ergens daar. Gemiddelde van leeftijd krantenlezer. Ja. ja, dat is ongelooflijk. Maar ja. je kan ook zeggen: ja, maar dat jongeren geen kranten meer lezen, dat is toch ook treurig? Ik ja, bedoel, een krant is toch... Bedoel, ik snap dat je ook nu.nl wil volgen, het, het, het snelle nieuws. En achterklap natuurlijk, omdat je daar pittige en sappige details leest. <lacht> uh, maar je wilt toch ook kranten lezen voor de analyses en voor de duiding? Het is toch ook ja. zonde dat, dat, dat jongeren zich niet verder verdiepen? Nou, ik denk dat ze zich wel verdiepen, maar ze doen die meer bij de krant. Weet je, uh, ze, zitten, ze zitten in een wereld waarin ze uh, zoveel meer bronnen van informatie hebben. Zo'n enorme rijkdom eigenlijk aan... Aan, aan, aan kennis die ze voor het oprapen hebben... en die ze wordt aangeraakt via social media... en via allerlei manieren... dat ze op nieuwe manieren kennis nemen van informatie. Weet je, um, als ik, ik... Zo nu dan ben ik wel eens in gezelschappen van jongeren, zeg maar. Mag ik dan als hoofdredacteur iets gaan roepen daar? En dan... Um, dan vraag ik altijd wel eventjes van, van wie leest allemaal een kant? Nou, niemand. En dan stel je wat vragen over het klimaatprobleem, of over Syrië en zo. Dat weten ze allemaal wel. Maar ze gaan er anders mee om. Weet je, ze gaan door hun smartphone of ze af achter hun laptop. En ze, en ze gaan op een veel soepelere manier bewegen ze zich door die wereld. Ze storen zich ook niet zeg maar, aan het gewicht van zo'n titel. Weet je wel? Wij hebben misschien nog een bepaald idee van. Van de Telegraaf, dat is dit. Want in de oorlog. Hè, of NSE, dat is dat. Hè, want uh, dat, dat, las, dat las, zeg maar. Uh, de, de huisarts. Hè, uh, dat soort mensen lezen dat dan. Maar die jongeren hebben het helemaal niet meer. Weet zo'n titel. Maar goed, dus ja. uh, jij schetst best wel een somber beeld voor de kranten. Want nu al een gemiddelde ja. leeftijd van 47. Dus over 20 jaar dan <hums> uh, uh, zijn de krantenabonnementen. Mensen bijna uitgestorven. Ja. Stel ja. voor dat jij uh, uh, nu. Wordt weggekaapt bij uh, nu.nl als hoofddirecteur. En jij wordt bijvoorbeeld hoofddirecteur van de NRC of van de Volkskrant. Wat zou je als eerste doen? Hoe redden we ja. de krant? Nou, ik zou, ik zou, uh, ik zou wel een paar, uh, tussen aanzeggen, impopulaire maatregelen nemen. En die maatregelen zouden eruit bestaan dat ik, uh, dat ik toch van een deel van de vaste redactie af zou willen. Want uh, die zijn gewoon gigantisch groot. En je kunt zeggen van die heb je allemaal nodig, maar weet je, die heb ik ook. Maar ik heb ze flexibel. Als, als er Amerikaanse verkiezingen zijn... dan, uh, dan uh, schrijft Groen heeft de columns voor ons, voor nu.nl. Uh, en uh, en uh, hebben wij altijd wel iemand die we daar kunnen bellen... die daar gedurende die maanden, zeg maar, dat voor ons gaat volgen. Daar is het weer afgelopen en gaan we ergens anders naartoe. Um, maar denk jij die flexibiliteit dat jij... kan je namelijk aan die jonge mensen maar in je bedrijf. En, en denk jij dat je dan een krant weer vitaal krijgt? Ja, dat denk ik wel. Omdat je um, de kracht van een krantredactie is wel dat je geweldige expertise in huis kunnen hebben... daar waar je ervoor kiest zeg maar, om goed te zijn. Weet je, als kranten um, uh, durven... En dat, en dat zijn ze nu wel trouwens ook wel aan het doen, hoor... om echt te kiezen en te zeggen van... kijk, ik ben NEC. Ik ben goed in politiek. Ik ben goed in, in uh, buitenlandse betrekkingen en dat soort gedoe. Ik ben goed in wetenschap. Daar ga ik me op constateren. Dan ben je echt ervan een hele... Echt wel een factor van betekenis. Daarom zullen kranten ook, ook straks wel echte nieuwsmakers blijven. Maar als ze gaan proberen die grote gemene deler te vinden... als ze proberen zoals Nu.nl zeg maar iedereen te bedienen... dan gaan ze allemaal op elkaar lijken... en dan kun je ze tegen elkaar wegstrepen. Dat denk ik. Um, maar NRC Next heeft onlangs, uh, of onlangs, een paar maanden geleden... Uh, de, de hoofdredacteur ontslagen, Rob Wijnberg... Omdat, die, omdat ze vonden dat NRC Next weer gewoon ja. het nieuws moest brengen, terwijl Rob Wijnberg juist iets anders wou. Ja. Is dat dan een slimme zet of niet? Nou, ik denk wel dat nieuws is, is een haakje waar je heel veel aan kunt ophangen. En nieuws dat geeft uh, het gevoel van urgentie bij mensen. Dat maakt het zo'n heel krachtig middel om ook je andere dingen te kunnen doen. Uh, toen ik chef nieuws was bij Trouw, ik heb ook, ben daar, het laatste jaar dat ik daar werkte... was ik chef nieuws. Dus zat ik in zo'n zo middencirkel... en die 120 journalisten zaten zo'n veel letterlijk om me heen... Um, en iedereen die nieuws maakt, ik maak dat eerst kater de voorpagina... Uh, Nederland, uh, Europa, uh, buitenland enzovoort. Um, en een van, de, een van de beste inzichten voor mijzelf was daarvan... je moet nooit een onderwerp tot taboe verklaren... omdat je bijvoorbeeld een hele chique krant bent. Maar je moet wel zelf bedenken wat je ermee doet. Dus je moet, je moet op basis van je identiteit... op basis van wat het specifieke publiek wat jij bedient... Um, daar, op basis daarvan moet je je keuzes maken. En dan valt er ook heel goed brood mee te verdienen. Dan schrijf je die misschien niet voor heel Nederland... maar heb je wel jouw deel van de koek. En ben je ook interessant, een interessant onderdeel van het medelandschap als geheel. Dus kortom, wat er bij NRC Next is gebeurd, is totaal onhandig. Nou, ik denk dat... Um, ze ik, bedienden ik, weet je, namelijk ja. een ander uh, ja. segment. Ja, exact. En daarin waren ze uniek... ja en dat zetten ze nu weer overboord, want ze gaan weer meer doen wat uh, andere kranten ook al doen. Nou ja, dat is, dat is wel een dilemma. Dat is wel, ik bedoel, ik, ik kan het niet, niet zo heel goed beoordelen. Maar, maar dat is wel een risico bij zo'n proces, ja. Dat is zeker. Um, uh, en het is op zich, weet je, als je je oplaag ziet dalen. dan is op zich de reflex vrij logisch van wat wil dan iedereen. Maar je moet precies het tegenovergestelde doen: je moet kiezen. Ik bedoel, bij trouw werden we op een gegeven moment ook door economische omstandigheden gedwongen om met, met minder papier en minder redacteuren te doen. Maar dat leefde eigenlijk een hele sterke kant op, omdat we ons leerden om ons te focussen en te concentreren op wat we echt wilden en om echt te kiezen. Eigenlijk een equivalent van ik, die vanuit Brussel, door juist door korte berichtjes te schrijven, werd gedwongen om tot de essentie door te dringen en er geen wollig verhaal van te maken. Iets waar je zeg maar. Je in, in verliest. He, kijk, Rolf Wijberg. die schreef laat zien in dat boekje, uh, de nieuwsfabriek van hem, wat, wat uh, een beetje zeg maar het is, wat aan de, aan de grond, ten grondslag ligt aan, aan, uh, aan, uh, aan de correspondenten... dat initiatief om een nieuw uh, online medium op te zetten. Uh, uh, schreef hij uh, met enig, met toch wel wat, wat ironie, of nou, niet ironisch, maar wel met enig teleurstelling, dat het aantal stukken van 4000 woorden en meer in kanten was afgenomen. Nou, dat haalt hij de koekoek. En ik ben er ook blij om. 4000 woorden, weet je wat... Ik ben chef nieuws geweest, dat is twee spreads. Dat zijn vier bladzijden in een kant. Ja, dat, als je je over verbaast dat geen hond dat meer leest... Ja, daar heb je nou geen medelijden mee. Dus kortom, als, als kranten nog een, een, een, uh, f, uh, willen overleven... dan moeten ze kiezen en doe uw keuze ja. en bemin uw keuze. Exact. exact. Dan moet je echt kiezen voor een bepaald doelgroep... en zeggen van, weet je... Um, we doen van alles en nog wat niet, maar dat doen we wel. En als je daarover echt geïnformeerd wil zijn, dan moet je bij ons zijn. En de keuze bij nu.nl, waar jij dus hoofdredacteur van bent... Ja. is gewoon uh, het nieuws, nu en als eerste. Ja, wij weerspiegelen alles wat leeft, ja. zeg maar, onder, onder de mensen. En dat is dus inderdaad Syrië en Raffa en Sylvie. En alles wat ertussen zit. We hebben nog een minuut. Uh, hebben we nu.nl gehaald met iets wat je gezegd hebt vanavond? <laughs> nou, misschien... Misschien hebben we de media rubriek van een krant gehaald. <lacht> ik weet het niet. Nee, dat, nee ik, volgens mij, als, als, als ik zelf op Nieuw.nl zeg maar... als nieuws verschijnen, dan moet die ofwel aangenomen zijn. Dat Toen heb ik nu.nl wel gehaald. Of ik moet worden doodgeschoten. <lacht> of ik moet weer worden ontslagen. Ja, ja, ja. Dus we hebben geen nieuws gemaakt? Nou, niet echt, denk ik. Hoewel, nou ja... Um, uh, misschien hebben we voor kranten wel nieuws gemaakt. Maar dat zou me dan teleurstellen. <lacht> nou, mag ik jou in ieder geval bedanken voor het uh, geanimeerde gesprek. En het is toch mooi dat je een keer op Radio 1 was. Ja, ik fantastisch. Bedoel, dan ben je toch een keer gehoord ja, door de serieuze en tussen aanhalingse media. Ja, zeker. Wout zeker Baks, uh, dankjewel. dank je wel. En uh, veel succes nog met uh, Nu.nl. Dank je wel. Ja.